Radio Veronica. Met het nieuws. Het is zes uur. Goedenavond, ik ben Siets Rooskam. Goud voor Antoinette Rijtma de Jong op de winterspel in Milaan. Ze was nipt de snelste op de 1500 meter, was te horen bij de NOS. Oh, wat mooi! Antoinette Rijtma de Jong, olympisch kampioen. Nou, nou, nou met 1,54,09. Wat is dit fantastisch voor Rijtma de Jong. Zij is de olympisch kampioen, de opvolger van maar de Jong was maar zeshonderdste van een seconde sneller... dan de Noorse Wickloend, die zilver won. Malta uit Canada pakte het brons. Femke Kok werd vijfde en Marijke Groenewoud tiende. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn niet blij... nu duidelijk is wat de plannen van het nieuwe kabinet gaan kosten. Uit de berekeningen van het Centraal Planbureau... blijkt dat gezinnen een stuk meer moeten betalen... terwijl de rijksten er het minste last van hebben. Groenlinks pvda leider Klaver vindt dat het anders moet. Geert Wilders van de PVV is vooral boos dat het eigen risico in de zorg verder omhoog gaat. Een Partij voor de Dieren zegt dat niet alleen rijken, maar ook grote vervuilers worden gespaard. Voor alle plannen moet de coalitie van D66, VVD en CDA nog wel meerderheden zien te vinden in het parlement. Dus zou het goed kunnen dat ze nog veranderen. De Amerikaanse president Trump noemt het een schande dat het hoge rechtshof een streep door veel importtarieven heeft gezet. Die legde hij in allerlei landen op, ook Europese. Trump had daarvoor een nood wet gebruikt die daar niet voor bedoeld is. Hij zegt nu een plan B te hebben. Het weer dan op steeds meer plekken regen. Vannacht koelt het amper af. Morgen soms nog wat regen, ook kans op zon. Het wordt rond 10 graden. Zondag is er meer regen en nog wel ietsje zachter. Verkeerde informatie, paar fietsers dus nog. Deze drie vallen op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen knoop het en uh, naar de A9 richting Haarlem. 10 minuten vertraging, er is daar een ongeluk gebeurd. Die verbindingsweg naar de A9 is dicht. Verkeer richting Schiphol moet daarom via Amsterdam rijden over de A2... dan de A10 en dan de A4. Ook een vertraging op de A2 Utrecht en Bos voor Geldermalsen Een kwartier, daar is het wegdek in slechte toestand. En grenscontroles tot slot aan de A37 Hogeveen richting Duitsland. Vanaf Zwarte Meer een vertraging van 21 minuten. Groot nieuws, de big event van Opel is terug.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 Veronica, Herschrijven we geschiedenis. Een hitlijst van toen beoordeeld met de oren van nu. Dit is de Top 40. Het parallele muziekuniversum. Ladies and gentlemen, opstanders. Vandaag de dag in 1979 op nummer 33. Nieuw binnengekomen in de Top 40. De champions zelf. Ik heb ze net nog horen zingen. Queen. And we are the champions. Daar zullen we ze gewoon ook op nummer 1 zetten. Als we de lijst opnieuw samenstellen van vandaag de dag tegen die 79. Maar dan met Joan Me Now. De PUB 40 the Rewriting history. Nummer 1. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Queen, de lijst van vandaag 1979 opnieuw samengesteld. Oorspronkelijk nieuw binnen op nummer 33. Bescheiden is nooit zo'n hele grote hit geworden. Maar de tijd heeft uitgewezen dat dit een echte klassieker is. Don't stop me now. We gaan ook even kijken wat er nummer 1 staat in Engeland. En dat is Hard of Glass, Blondie. En die zou ook vandaag de dag binnenkomen in de Nederlandse top 40. Het gebeurt... It's finally here. Oh, yeah. De hoogste nieuwe winnekamer op nummer 21. Wij hebben hem gepromoveerd als we de lijst opnieuw samenstellen... naar nummer 2. En vandaag de dag dus ook nummer 1 in Engeland. Heart of Glass. Het liedje bestaat al sinds 1974. En dan heet het Once I Had A Love. Klein stukje van de originele... Heet het toen ook nog gewoon Once I Had A Love. Uh, dat werd later Heart of Glass. En bij Blondie zelf stond het nummer bekend als de Disco Song. En dat is het later ook geworden. Heart of Glass op nummer 2. Nummer 3 vandaag nieuw binnen op nummer 18. Bij ons gepromoveerd. Pointer Sisters Fire. I'm riding in your car. You turn on. Was Presley zag er ook. De definitieve versie van de Pointer Sisters is misschien ook wel de beste versie, hè? Ik denk jullie, ja, wat jammer dat Rob Stennis een slecht humeur met ons deelt. Uh, maar er was de oorspronkelijke titel Fuck Off, want ze kwamen niet binnen in Studio 54. En dat vonden ze vervelend. Uh, de portier zei nee, nee, nee, nee. Ah, oh, fuck off. En dat nummer hebben ze gemaakt. Toen was er nog een hele verstandige meneer van de platenmaatschappij die zei... als je dat fuck off misschien verandert in iets anders... Heb je meer kans dat je op de radio gedraaid wordt... dan dat het een wereldhit wordt? En dat was ook zo. Le Freak in de echte hitlijst op nummer 3. We hebben hem op nummer 4 gezet. 20 februari 1979. Bemoei je er vooral mee. De originele top 40 en tipraden staat op de site van de Stichting Top 40... maar ook op uh, socials. Kijk ook een beetje naar Engeland, Amerika. En uh, zelf had ik natuurlijk weer de Radio Verona Top 30. Het waren er toen maar 30, Dennis. Ja. ja. Dennis zit in Amsterdam, ik op mijn zolderkamer in Almere... en we gaan dus even kijken wat er in de echte top 10 stond... van 20 februari 1979. Eerst speel om uit te kiezen. Eigenlijk van 10 tot en met uh, nummer 1 is leuk. Misschien op één uitzonderingetje daar... maar die is dan ook wel weer om te lachen. Nummer 10. Every time I think of you... Schuivelen zeker, Schuivelen. The baby is every time I think of you. Iets in mij zegt dat we die nog wel helemaal gaan horen. Op nummer 9 gaan we ook helemaal horen. Alicia Bridges. gek lopen. willen we nummer 8 niet halen. Oh. Alice Cooper. Weer schuivelen. Weer, weer schuivelen, ja. Because I let you down. Kuipel in een dwangbuis. <grijp> Voor iedereen die de clip kent. Yeah. see me now. Nummer 7, The Third World. <grijp> Nummer 6, Ja, We We We he. We Oh, oh wat zijn zo groot. <laughs> Nummer 5. Ik heb het idee dat we die ook nog wel helemaal gaan halen. The Village People and YMCA. Nummer 4. Miet van You took the words right out of my mouth. Right of my mouth. Ja, precies, ja. Nummer 3. Hadden we net. Oh, Chic. Oh, Fuck off. Nummer 2. Kom mee met die bananenboot. Amma. Chiquitita, Chiquitita, de echte nummer 1 van Nederland. is die van Peter Tarsch en Mick Jagger. You gotta walk and don't look back. Hey, hey, hey. Is in de echte hitlijst van 20 februari 1979. Nummer 1, wij hebben hem op nummer 5 gezet. Dennis, die hebt vanuit Amsterdam. Hé, hey, Pinkpop verhaal. Ga je gang, Dennis. Nou, um, het idee was dat... Uh... Pieter Thorst kwam naar Pinkpop die zomer, uh, toen dit en dit was. Dus we moesten nog eventjes een paar maandjes wachten. En uh, ja, de hoop was, uh, Mick Jagger zou misschien meegaan doen op het podium. Want hij was namelijk in Landgraaf. Ja. Hij was er, hij was backstage. Hij had geen zin, hij was dan gereinigd. Er was iets aan de hand. In ieder geval, hij ging dat podium niet op. Terwijl iedereen hem daar toch heeft gezien, die backstage was. Dus ja, uh, ja het is niet doorgegaan, maar het had gekund. Ja. En smeet maar huilen en smeken. Oh, please, I'll, I'll beek. Doe het nou, for me. Huh? <laughs> maar het is allemaal nog goed gekomen, want later zijn de, de Rolling Stones nog gewoon op Pink Pop geweest. Ze hebben het goed gemaakt, hè? Ja. The music goes round and round and round. The original. And where does it come out? Glad you asked me that, Prof. Here's here, here is the original. The original. just put your hand in my... We gonna hey, that that We're gonna walk Don't look back, don't look Herken je ze dennis? Nee, eigenlijk niet. The Temptations. Oh, yeah. Ja. En dit was een beekkantje. You gotta walk and don't look back. Meatloop, you took the words right out of my mouth. It was a hot summer night and a beach was burned. And there was small crawling over the sands. Oh, well. The shooting stars falling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 If I had a bum too, my mental order bum, this is the beefy. Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking, coffee, yawning sleepily. Just to let you know I'm gonna be home soon I'm kinda awkward and afraid Time has changed Your point of view How mm. you gonna see me now Please don't see me up your bed Cause I know I let you down You know We've been on our own Are you gonna love the man When the man gets home Listen, darling Waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. You're gonna love the man when the man gets home. And just like the first time, we're just strangers again. I might have grown out of style in the place I've been. And just like the first time, I'll be shaking inside when I'm. No place to hide How oh. you gonna see me now Please don't see me ugly, babe Cause I feel I let you down In oh, so many ways many ways, wat is-ie prachtig, Alice Cooper How You Gonna See Me Now in de echte hitlijst van 10 naar nummer 8 Week keer lang op schuif geweest, wij hebben hem vandaag de dag op nummer 7 gezet, How You Gonna See Me Now de indrukwekkende clip Alice Cooper in een dwangbuis en het verhaal bleek later te zijn dat hij alcoholist was hij gebruikte ook drugs maar vooral alcohol en hij zei, ja, ik was op een gegeven moment getrouwd met een vrouw... en die kende mij niet nuchter. En dat merkte ze niet helemaal, want ik had wel een bepaald standje gevonden... daar kon ik me achter verschuilen. Maar in wezen wist ik, ze kent me niet helemaal nuchter. Dus uiteindelijk naar de rehab, het is allemaal goed gekomen... en dat zie je allemaal terug in How You Gonna See Me Now, de videoclip... Nummer zeven, en bij ons in de lijst. Hoe is het met de post eigenlijk Dennis? Nou, er komt lekker wat binnen. Uh, ik zie hier bijvoorbeeld uh, even kijken. Is dit uh, Ricardo of is dit Vincent? Die zegt uh, van mijn uh, eerste uh, zelfgekochte LP. Uh, From the Insights van Alice Cooper. Nog altijd een prima album zegt hij. Uh, voor de rest zie ik uh, mensen uh, die enthousiast zijn. Uh, Rini Jansen bijvoorbeeld. Die draait weer prachtige muziek op vanavond. Iedere vrijdagavond weer topgoedjes vanuit Putten. Ik zag net een uh, top drietje binnenkomen vanuit uh, Australië. Um, ja, dat is... Uh, Ricardo die zegt ik stuur nog even mijn top drie lijstje. Op nummer 3 heeft hij Group of Op nummer 2 heeft hij de Gibson Brothers. Op nummer 1 de Three Degrees. En hij zegt uh, ja, allemaal uit de tippenraden. maar uh, toch wel hele goede platen. Hier vanuit Australië een fijne uitzending gewenst. Ja, dankjewel. Um, uh, we zijn bij uh, nummer 8. Lutje is van uh, de OJ's. Oorspronkelijk de Third World. Tegen deze week van 13 naar 7. De echte lijst. Eén plaatsje lager nu. voor now that we found love. Terwijl de originele versie, de definitieve versie, was van de third world. Now that we found love op nummer 8, op nummer 9. Alicia Bridges, I love the nightlife. Hij heeft een heerlijk nummer. Nooit meer wat van de gehoord. Alicia Bridges en I Love the Nightlife. Stond in de originele lijst van 20 februari 1979. Ook op 9. Zo goed dat we het maar hebben laten staan. Het is ook een extra alarmschijf. Uh, Dennis, um, yes. ik wil het met je even hebben over een van de ultieme Drive-In-Show knijters. Oh. Een feest is geen feest als Paradise by the Dashboard Light niet is geweest. Oh, oké. Okay. Ja. ja. <laughs> Ja, DJ's hebben sterk de neiging om te denken, oh nee. Want we zien het weer voor ons, hè. Daar staat dan ergens een meisje, daar staat ook wel ergens een jongen. En die doen die act, Paradise by the Day ja. Light. Ja. En pas als het heel gênant is, uh, wordt het wel weer leuk. Want wij kennen dat tafereel wel. <laughs> maar ja, hij staat dus vandaag de dag nog steeds uh, in de, de top 40. Nummer 16 uh, moest inmiddels voorrang verlenen aan... You Took the Words Right Out of My Mouth. Dat was de opvolger, die hebben we gehad. Maar wij kunnen er, vind ik, als DJ's, uh, Dennis... eigenlijk nooit meer objectief overoordelen. Nee, dat denk ik ook niet. Dus ik gooi hem even in het radio Het is tijd geworden voor democratie in Nederland. Het radio. Ik vind hier wat van. Referendum. Even dat introotje. Ja of nee voor Paradise by the Dashboard Light van Mietlo. De PUB 40. Ja, puppet. Rob Stenders. We willen het graag weten via het postvak. Gaan we hem wel of niet helemaal draaien? Paradise, by the dies, borderline. Pas niet in Nederland in 1986, maar vandaag op 27 in Amerika. The Dummy Brothers. He came from somewhere back in how long ago. He said about the fool, don't see, trying hard to recreate but had yet to be created. Once in her life, she must deserve. Fantastisch, de lijst van 20 februari 1979. Every time I think of you van de babies hebben wij gezet op nummer 11... en daarvoor op 10. Doobie brothers en what a believes? Pas in 1986 in in Nederland, maar ja. vandaag de dag in Amerika op 27. Ja, er kwam een, een vraag binnen via de app van Martijn. Die zegt, uh, Rob, hoe kan het dat wij zo lang moesten wachten in Nederland... totdat het een hit werd? Ja. 1979 waren we kennelijk nog niet toe aan de What Full Beliefs van de Dobby Brothers. Toen kwam in 1986 Erik de Zwart weer terug van de Tros. Hij was eventjes van Veronica naar de Tros verhuisd. En hij mocht van Lex Harding een alarmschijf kiezen. Toen dacht hij, weet je wat, daar pak ik die mislukt is. Destijds in 1979, What Full Beliefs. DJ's hadden nog macht hè in de uh, <laughs> jaar. Ja. En daardoor werd, het, ja, daardoor werd het gelukkig toch nog in dit in Nederland. Maar in Amerika waren ze er al eerder achter in 1979. En daarom hebben we hem vandaag ook in die live gezet. We gaan naar de reclame en dan gaan we verder met de pup van 1979 vandaag de dag. Mm, tot zo, Rob. Veronica. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1.99.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 Meld je aan op oranjefonds.nl slash nldoet. Oranjefonds, voor een verbonden samenleving. Echt goud, op uw naam en de scherm tegen inflatie. Gold Republic, vertrouw in goud.